Met Marianne van den Anker en Rob Oudkerk. Vrienden van de Radio 1, hartelijk goedenavond en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Questies. Dit keer uit het mooie en zuidelijke Breda. Het hele zuiden via het vanavond feest. Want PSV is kampioen. Questies is het live debatprogramma van NPO Radio 1. Waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland bij de kop pakken. En meekijken met ons hier in de bus dat kan, via de app of op radio 1.nl. En discussiëren met ons. Dat kan ook via Twitter, gebruik de hashtag Questies. Deze week kwam het inspectierapport over de staat van het onderwijs uit. En dat sprak boekdelen. Wij glijden af, stond er. We staan vanavond, ik zei het al, met de bus in Breda. Daar zijn er heel wat van plan om het VMBO beter te maken. Want het VMBO dat zit qua onderwijs en imago al helemaal in zwaar weer. Steeds minder kinderen gaan vanwege het slechte imago. En... Misschien ook wel vanwege de torenhoge ambities van de ouders en hun kinderen naar het VMBO. En VMBO's hebben grote moeite om bevoegde leraren te vinden, omdat het ook zo'n moeilijke klus is om daar les te geven. Dat allemaal zo direct in deze tamelijk volle bus, hoe dat tijd te keer is. Maar eerst iets heel anders naar Marianne van Anker in Beeldhoven. En dan gaat het over straatvuil en rattenplagen, Marianne. Ja Rob, dat klopt. Wij zitten hier in de planetenbuurt in Beeldhoven en bewoners klagen al jarenlang over ratten. Vanmiddag hebben we rondgelopen in de wijk, we hebben vooral veel holen gezien. Nu schemert het, we wilden eigenlijk even naar buiten, maar het regent hier pijpensteden, dus dat lukt niet. En met de schemer komen de ratten, de bruine ratten wel te verstaan, weer zo direct naar buiten toe. Er wordt hier heel veel afval op straat gegooid, te weinig afval opgehaald... en het dichtgooien van de oude stadsverwarming onder veel huizen schijnt mede de oorzaak te zijn... dat de ratten nog welig kunnen tieren en nog veel meer andere oorzaken waar we het zo direct over gaan hebben. Iedereen wijst naar elkaar en ondertussen gebeurt er vrij weinig en de ratten blijven... Wat is er aan de hand, wie is er verantwoordelijk en wat is de oplossing? Hier vanuit cafetaria De Rooy, waar wij gastvrij zijn, ontvangen. Speciaal voor ons blijven ze nu nog even open. Femke Visser, jij bent al jarenlang zeg maar, slachtoffer van rattenoverlast, als we het zo mogen noemen. En je hebt een Facebookpagina opgericht, want jij was het zat. Ook omdat je al herhaaldelijk bij de woningcorporatie en de gemeente langs was gegaan. Wat is op dit moment jouw gevoel? Mijn gevoel is dat er um, nu wel erkenning is, dat er heel veel um, wel op papier mee wordt gedaan, maar echt nog niks in de praktijk, waardoor de ratten zich alleen nog maar blijven uitbreiden. Je hebt uh, inmiddels heel veel mensen uh, benaderd die ook met jou samen in kaart brengen waar precies die ratten zitten. Um, en we hebben ook een expert die toevallig hier in de planetenbuurt woont. Maar eigenlijk in Utrecht normaal uh, aan het werk is als ongediertebestrijder. bestrijden. Sylvester van de Hoek, wat doet de gemeente of de woningcorporatie nu niet goed volgens jou als kenner? Uh, ik zal eerst even wat recht zetten. Ik ben niet werkzaam als bestrijder. Ik ben werkzaam als wijkbeheerder en ongedierte specialist. Ik zit meer aan de kant van de voorlichting. Ik kan ook bestrijden inderdaad, maar dat doe ik dus niet. Dat besteden wij uit. Maar... En wat is nou handig om te doen? Uh, nou, wat handig is om te doen, dat is in eerste instantie al het groene rigoureus uit. Want dat geeft uh, schuil en nestgelegenheid. Uh, het aanpakken van het uh, gooien van eten, brood, etc. Wat uh, naar beneden en ook op straat gegooid wordt. En vervolgens uh, ook de riolen controleren, inspecteren. En daarnaast uh, ja, het, het vuilprobleem: het uh, grofvuil en uh, het huisvuil wat uh, her en der gewoon neergegooid wordt in zakken. Een heel lijstje dus aan goede oplossingen. Wij gaan direct praten met verantwoordelijk wethouder om te kijken of dat hij een aantal van die oplossingen ook overneemt. Dat daar misschien al mee aan de slag is. Maar Femke, jij bent echt al jaren bezig. Je hebt ze in je woning gehad, in je dakgoot. Nou, noem het allemaal maar op. Um, en die beesten moeten eten. En jullie zeggen eigenlijk hier met z'n allen in beeld overhoog van heel veel mensen terug. Het komt omdat de mensen van de flats gewoon het eten naar beneden gooien. Dat is toch te raar voor woorden? Kun je ze op aanspreken? Daar kun je ze op aanspreken, maar uh, dat wordt ook gedaan. Maar sommige mensen worden zelfs met de dood bedreigd. Dus uh, ja, mensen die uh, dat eng vinden, houden daar ook op een gegeven moment mee op. Zeker als, er niemand daar, uh, he, als je geen effect krijgt. Maar het is niet alleen het, groen, het eten wat er naar beneden wordt gegooid. Er is ook groen waarin uh, voedsel zit. Hè. De, de struiken met appeltjes die eetbaar zijn, de besjes. Dus het is, het is niet alleen maar het afval wat eetbaar is. Maar ook in het groen heel veel eetbare dingen. Waardoor ze gewoon uh, ja, hier heerlijk kunnen leven. Nou, en daar hebben dus mensen heel veel last van. We hebben hier een betrokken wethouder. Hebben Ros van Tonningen, u bent al uh, tijden in gesprek. Ook wel met de woningcorporatie en met de bewoners. Inmiddels een motie aangenomen in de gemeenteraad. Actie in de taxi. Hoe gaat u het Walhalla hier voor de ratten een beetje minder gezellig maken? Ja, nou tijden is wat overdreven. Maar we zijn er een paar maanden mee bezig. En we hebben inmiddels alle partijen gemobiliseerd. Dat zijn er heel wat. Hè. Afgezien van de bewoners zijn dat ook de rattenbestrijders. Dat zijn de SSW, dat is onze woningbouwcorporatie. Dat zijn verschillende afdelingen van de gemeente en nog wel een aantal andere partijen. En die moeten allemaal, moeten die dus dan in een plan hun eigen aandeel pakken. Eerst even terug in de tijd, hè? want u zegt wij zijn er zelf als gemeente maar een paar maanden mee bezig. Terwijl de bewoners al vijf jaar klagen. Begrijpt u inmiddels dat zij het een beetje zat waren? Dat u niet echt opschoot? Uh, ja, dat begrijp ik heel goed. Uh, en uh, nee, als ik zeg van dat we er een paar maanden mee bezig zijn, is het een plan maken... waaraan alle partijen worden gemobiliseerd hè, om mee te doen. En dat betekent dus ook dat we bewoners aan moeten spreken op hun gedrag. Namelijk dat ze geen etensresten mogen achterlaten en ook vuilniszakken moeten droppen op de plaatsen waar de ratten niet bij kunnen komen. Het ligt dus allemaal aan de bewoners, Hemke? Nee, het ligt niet aan de bewoners. Het is een combinatie. De gemeente heeft ook heel lang het probleem niet erkend en daardoor niet daadkrachtig opgetreden. En ik denk dat daardoor het probleem gewoon enorm is uit, uit de hand is gelopen. Ja. Als we het hebben over de, de beleving van het probleem, wat zeg jij dan Femke als uh, voorzitter van de actiegroep? Hoe zou jij het probleem omschrijven? Als een heel groot probleem en het is ook een, uh, voor onze gezondheid een gevaarlijk probleem. Hè? De ziekte van Wel is een uh, behoorlijk uh, pittige ziekte voor de mens. Deze ratten kunnen dat met zich meedragen... Um, de ratten lopen nu werkelijk overal, dus waar kinderen spelen kunnen ze gewoon besmet raken met de ziekte van En wij volwassenen ook. Stefans van ook Hoek, buurtbewoner en specialist. Hoe zou u het probleem omschrijven? Het probleem is uh, gierend uit de hand aan het lopen. Uh, het is sowieso wereldwijd uit de hand aan het lopen met de ratten. Omdat er uh, een aantal resistent zijn. Uh, er wordt te veel met gif gegooid. En nu is inmiddels het uh, buitenbestrijden met gif uh, nou net niet verboden, maar je moet wel een heel veel eisen voldoen. En ik begrijp dat dat op dat platteland, uh, dat heeft te maken met de doorvergiftiging. Zo'n rat heeft uh, zijn lichaam vol met gif, die holt door dat veld en er komt een roofvogel, die grijpt die rat. En vervolgens gaat hij ook uit de lucht. Maar het, uh, ja, het, je moet zeker in steden en in dorpen, kunnen nog gewoon met gif werken. Want die doorvergiftiging hier valt wel mee. Twee mensen die u zeggen, het is echt een groot probleem. De wethouder van Beeldhoven. Vindt u het ook een groot probleem? Of zegt u dat nou, is eigenlijk maar een klein plaagje? Nee hoor, de, de beleving vinden dat belangrijk. Kijk, het allerbelangrijkste probleem is dat. Als... Maar toch even iets specifieker. Is het voor u topprioriteit, de rattenoverlast hier? Of zegt u, we hebben eigenlijk ook wel andere dingen toen. Het staat niet zo hoog op het lijstje, het staat hoog op het lijstje. Uh, maar ik bedoel, ik ben ook met de woningbouw bezig, ik ben met het verkeer bezig. Hè. Dus niet het enige probleem waar ik mee bezig ben als wet. Maar er werd een beetje gesuggereerd dat u het klein maakte. Dat u zei, nou, nou, nou, het valt allemaal wel mee. En die mensen die brullen maar wat, het is ja. een beetje nee. overdreven. Ja, dat vind ik ook overdreven om het zo te stellen. Want ik ben er nu een paar maanden bezig. We hebben daar een, uh, een projectleider voor aangetrokken. We hebben een plan gemaakt, dat bespreken we met de bewoners. En ik denk dat dat plan binnenkort wordt uitgevoerd. Waarbij alle neuzen dezelfde kanten moeten staan. Nou, de neus in ieder geval van de woningcorporatie die staan weten we niet of ze de goede kant op staan. Vanavond zijn ze hier in ieder geval niet gekomen terwijl ze vrijdag nog hadden toegezegd om wel te kunnen komen. Uiteindelijk op het allerlaatste moment weer afgezegd. Uh, een van de belangrijke dingen is toch wel het eten wat er door asociale flatbewoners naar beneden wordt gegooid. Of vol gemak. Vindt u, vindt u ten aanzien uh, van die asociale bewoners dat u ze moet aanspreken als gemeente? Ja, het hoeven geen asociale bewoners te zijn. Kijk, het zijn ook mensen die denken van laten we iets naar buiten gooien. Dan hebben dieren er ook nog plezier van. Hè? Dat hoeft niet per se asociaal te zijn. Alleen, het moet wel stoppen willen wij dit probleem kunnen aanpakken. Duidt u daarmee op wat we in de Schilderswijk ook hebben meegemaakt. Dat het moslims zijn die vanwege hun geloof geen eten mogen verspillen. En dat daarom maar over de balustrade heen gooien? Nee, dat, dat ga ik niet bevestigen. Ik weet dat niet. Eh, we spreken alle bewoners aan om geen voedsel achter te laten op openbare plaatsen. Zovester van der Hoek. Ja, ik wil wel even reageren op het verhaal van de asociale flatbewoners. Want dat wordt veel groter gemaakt dan het is. Het grootste probleem in de beeld is nog steeds het groenonderhoud. Dat is verreweg het ver grootste. Maar er wordt nu constant maar naar de bewoners van de aangewezen. En er zitten misschien een stuk of zes, zeven in die drie flats. Uh, inderdaad vaak van buitenlandse afkomst. Die hun brood en eten over het balkon naar beneden gooien voor de vogels. Alleen... Maar die kun je dan toch wel, uh, die kun je toch wel dan uiteindelijk aanspreken? Misschien moet dat dan in het Arabisch, maar u kunt ze aanspreken. Nou, dat heb ik ook geadviseerd, uh, de meertalige nieuwsbrief. En uh, neem contact op, dat heb ik ook aan de projectleider en de gemeente gezegd... neem contact op met de moskee. Laat ze daar duidelijk in eigen taal voorlichting geven. Kijk, het is, het is een moment opname dat jij ziet dat zoiets gebeurt. Dat is, dat is bijna niet... Uh, dat, dat moet puur geluk zijn... Ik heb in het verleden één keer een bijna een luier op mijn kop gehad. Die heb ik teruggebracht. Omdat ik toevallig zag waar die vandaan komen. Dat is zo uniek. Zes of zeven uh, moslims, mensen met de buitenlandse afkomst, Dat is toch niet echt het probleem? Die kunt u toch wel uh, makkelijk in de tang krijgen, wethouder? Nou kijk, op het moment dat mensen eten naar buiten gooien... dat is in een minuut gebeurd. Dus Dan zouden we een behoorlijk leger van handhavers moeten hebben... om u wilt te kijken, rond te kijken of er iemand iets gooit. Dus, dus nee, het gaat... Echt... Er is wel gesuggereerd, al hierdoor wanhopige buurtbewoners... van hang desnoods camera's op en ga handhaven en deelboetes uit. Ja, maar dan hebben we te maken met een privacywet. Nee, sorry, van, het is niet zo eenvoudig. We hebben ook verkeersproblemen waarin wij camera's kunnen gebruiken... waarbij het openbaar ministerie toestemming moet geven... om die camera's te kunnen plaatsen. Omdat het ook iets te maken heeft met bescherming van privacy. Zien. Zo eenvoudig is dat niet. Oké, okay, nou en u zou niet zeg maar ook gewoon uh, lokhonden uh, mensen kunnen gebruiken die gewoon u even tippen of te handhaven dan even bellen van het gebeurt nu en ik heb het gezien, ik ben getuige. Ik vind het gebruik van honden uh, lijkt mij een prima middel, als één van de middelen om die ratten aan te pakken, zeker. We hebben vanmiddag ook in de buurt rondgevraagd hoe mensen de overlast ervaren hier van de ratten. Goeiedag. Ah, wat zien we hier? een rattengat. Best groot, trouwens. Ja, zo zijn ze altijd. Ze zitten hier overal in de tuinen. Ik dacht, hé, hey, ik heb weer een gat. Ik Wist niet eens. En achter haalde ik een struik weg. Hé, hey, ook weer een gat. Eigenlijk helemaal niet. Het is dat ze een gaatje in je tuin maken, maar dat ik er nou last van heb, kan ik niet zeggen natuurlijk. Uh, ik heb ze, denk ik, een 2,5 jaar geleden uh, uit mijn zolder weten weg te halen. Dus... Uh, bij het verwijderen van een, uh, van een afvoer door het dak... Uh, is dat niet goed afgesloten geweest. Dan konden ze naar binnenkomen. En waren ze achter de gipsplaten een heel nestje begonnen. Dus dat is even... Er was een hele smerenboel, kan ik je vertellen. Dat jongt aan En er moet echt wel wat aan gebeuren. want het, ja, Ik ben niet de enige. Je kunt het iedereen vragen hier. Absoluut. Uh, ja. Ik woon hier wel, maar ik heb tot op heden... heb ik ze niet uh, gezien of te last van. Dus... Speelt het bij andere mensen zoals u uh, dat misschien op straat hebt gehoord... als u de hondjes uitlaat? Nee, ik, ik heb eigenlijk niemand erover gehoord. Ik weet het alleen uit de kranten. Ik zelf niet, maar ik woon op de Cometelaan en er zijn daar heel veel mensen die wel last hebben van de ratten. Ik niet omdat ik zeven katten heb. Ze lopen gewoon over de stoep te wandelen, of dat hondjes zijn. Ze zitten wel op mijn balkon, maar nog niet in huis. Mensen veroorzaken het zelf... Er wordt brood en rijst, noem maar op, naar beneden gegooid. Nee, ik woon uh, daar te hoog voor, denk ik. We hebben een uh, aantal minuten nog om oplossingen door te nemen. Een van de problemen die is vastgesteld is dat het maar een paar families zijn, moslims. Daar kan je toch een vriendelijk gesprek mee voeren? Niet moslims, hè? er zijn ook Nederlanders bij. Daar kan je toch een vriendelijk gesprek mee voeren? Je hoeft er in je ingewikkelde kamers. Maar gewoon even met hen een goed gesprek, Sylvester. Dus je weet niet wie het zijn? Jij weet volgens mij wel wie het zijn. Ik heb vorige week een melding gehad van twee bewoners. En die heb ik aan mijn collega van de SSW doorgegeven. En die heeft ze aangesproken. En ja, het werd ontkend. Dus maar ja, ik heb het ook uit tweede hand. Weet jij wie het zijn, van? Ik heb geen idee wie het zijn, ik denk alleen niet dat het afval wat naar beneden wordt gegooid het grootste probleem is. Ik denk echt dat het groen, het wegkruipen voor de ratten, de nestmogelijkheden, dat dat het grootste probleem is. En als je dat weghaalt, heb je de ratten ook uit de wijk. Als je alleen de mensen uit de wijk haalt die het voedsel naar beneden gooien, blijven de ratten nog steeds aanwezig. Als er maar zes families zijn, die zorgen niet voor al die rattenoverlast. Van die ratten is nog een ander gegeven relevant. Dat ze namelijk geen blaas hebben. Kan jij denk ik het beste vertellen, Sylvester. Maar hoe verspreiden ze dan die gore ziektes? Want de helft van die beesten heeft die bacterie van wel bij zich. Klopt, dat zit in de urine. Een rat die loopt en onder het lopen blijft hij constant urine verliezen. Ze gebruiken het ook om elkaar te kunnen sporen. Het is dus ook eigenlijk een soort ja, trek en trace voor ratten onderling. Want ratten zijn bijna blind. Dus ze werken met de snorharen en uh, met reuk. En uh, de ziekte van Weil die zit inderdaad in de urine, die bacillen. En dat komt bijvoorbeeld als ze veel in, in water zitten, in stilstand water. Daarom vind ik bijvoorbeeld modderruns ook zo gevaarlijk. Zwemmen in de stadssingels, levensgevaarlijk. Want je hebt het over het ziekte van wel, maar je hebt ook uh, leptospirose. Wat ja, het, het RIVM waarschuwt daar ook voor. ziekte van wel. neemt ook toe. Er is ook sinds twee jaar nu wat uh, meer onderzoek wat er nou wordt uitgevoerd, wat de oorzaken zijn. Hier in Beeldhoven hebt u in ieder geval last van deze ratten. Als gemeente erkent u het ook, wethouder, maar u hebt allerlei andere partijen nodig. Als u zo de oplossing is door uw gedachten laten gaan, waar zet u op in? Nou, het voedsel voor de ratten moet overal worden weggenomen. Dat speelt mee, dus dan in de groenvoorziening. Dat is uh, tot uitdrukking gekomen. Maar dat betekent ook die etensresten, dus niet laten staan. De vuilniszakken, hè, dus niet buiten zetten. Uh, het water eigenlijk proberen af te sluiten. Nou ja, als er geen. Dat is best wel heel erg veel. En je hebt de woningcorporatie nodig, je hebt de bewoners nodig. Het groen moet weg, ondergrondse containers. Nou, noem het allemaal maar op. Dat klopt. Dus wij hebben een heleboel te doen, uh, als gemeente. Uh, om uh, dat voedsel weg te halen of te voorkomen dat er voedsel komt. Nou, is wel die motie al aangenomen anderhalve maand geleden? Uh, had u nog even opstarttijd nodig van zes weken? En komt het nu allemaal goed? Nou, nou kijk, zo makkelijk is het niet. Hè? Kijk, uh, wij doen als uiterste best. Van, uh, en dat, ja, ik, dat is geen garantie voor succes. Maar als we al de partijen die moeten meedoen, moeten mobiliseren... en daar zijn we mee bezig, dan vraagt dat enige tijd. En als wij over twee weken het plan gaan uitvoeren... Dan ben ik daar tevreden over. En als mensen zeggen, ja, wij hadden dat eerder verwacht. Daar kan ik me best de voorstelling van maken. Maar het is echt een complex probleem. Waarbij we medewerking van veel partijen nodig hebben. En die moeten echt allemaal meedoen. Wil je het probleem kunnen oplossen. Maar u gaf nou net ook al aan dat er best wel wat hiccups zijn. Privacywetgeving, gif kan niet overal gestrooid worden. Wat is de grootste blokkade? Woningcorporatie moet meewerken. Die zijn ook nog niet echt uh, lekker volswing aan de bak. Nou, ik denk dat dat voorbeeldfunctie, en daar speelt de gemeente wel een belangrijke rol in. Dus kijk, je wordt pas geloofwaardig als je zelf het goede voorbeeld geeft. Dus als de groenvoorziening wordt opgeruimd in de zin van dat er geen voedsel meer voor ratten is... dan is dat een voorbeeldfunctie en dan kunnen we ook makkelijk natuurlijk bewoners aanspreken. Als bewoners onderling ook de moed oppakken om elkaar erop aan te spreken. En als die worden afgeserveerd met scheldwoorden... Nou dan moeten wij als gemeente, ook als handhaver... moeten wij op een gegeven moment die mensen aanspreken. Want uiteindelijk moet dan de BOA of de politie worden ingeschakeld. En de, en de bewoners, zo hoort u, die worden dus beschermd straks door de gemeente... als u andere mensen erop aan gaat spreken. nou, Dat moet een gerust gevoel geven. Hebt u er nu vertrouwen in? Want er staan wel wat plannetjes klaar. Onder andere ondergrondse containers. Gaat gesnoeid worden. Zegt u nou, oké? Okay? Nee, nog niet. Ik wil het eerst zien. We zijn al wekenlang in gesprek als klankbordgroep. Eigenlijk is het plan al geschreven door de ongediertebestrijding bestrijding wat daar moest gebeuren. Dit is niet sinds een paar maanden geleden bekend. Dit is al een aantal jaren bekend bij de gemeente. En dan denk ik bij mezelf, waarom is er dan niet eerder al actie ondernomen? Waarom is mijn actie nodig om de gemeente in beweging te krijgen? En de beweging is er nog niet echt. Bewegingen beweging is er nog niet echt. We houden het hier in de gaten. Omdat wat in Beeldhoven gebeurt ook belangrijk is voor de rest van Nederland. Want die ratten nemen toe. Het wordt weer zomer. We moeten eruit zonvesten. Maar ik zie dat je nog één ding wil zeggen. Eén ding! Ja, één ding. En dat is, uh, dat is, ik wil toch een bommetje leggen onder de SSW. Uh, de SSW, de corporatie, waren een corporatie. De corporatie, ja. Die wilde dus niet met de bewoners praten, tenminste met de huiseigenaren. Ik denk, nou, ik ben huurder, dus ik ben in eind januari begin februari ben ik naar de SSW geweest. Ik wilde een afspraak met de directrice maken. Er werd gevraagd, waar gaat het om? Dus ik heb het aangegeven, ze moet nog komen. Als ze met het propagandablaadje van de SSW, dan gaat ze bij de mensen op de koffie met een journalist erbij. Maar als het over serieuze zaken dan zwijgen ze in alle talen. Nou, bij ons wilden ze ook niet komen, dus nou, wie weet uh, lukt het dan volgend moment wel om in verbinding te komen met de woningcorporatie. Want die hebben we in ieder geval heel hard nodig. Zeer veel dank, ook hier Cafetaria, dank dat we hier mochten zijn. En uh, tot zover uh, Rob vanuit Beeldhoven. En iedereen die geïnteresseerd is in uh, ratten en misschien zelf ook te maken heeft met ratten, laat het ons weten. Want het is een nieuwe plaag waar we in Nederland rekening mee moeten houden. Dankjewel je dankjewel. Van de nieuwe plaag, de ratten in de riolen... naar een oude, misschien wel uh, hele heftige plaag... namelijk een ander afvoerputje. En dat is het VMBO, een onderdeel van het onderwijs. Ik neem u even mee naar 1999. Toen hebben we het einde ingeluid van het oude, vertrouwde MAVO... het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. LTS, lagere technische school, voorbereidend beroepsonderwijs. En in plaats daarvan kwam het VMBO. En wat hadden we voor hoop? dat daarmee het imago van het voorbereidend beroepsonderwijs flink opgekrikt zou worden. We hebben het over bijna twintig jaar geleden. Maar het imago is eigenlijk alleen veel slechter geworden. Veel onbevolgte leraren voor de klas, verliest in rap tempo leerlingen. En veel ouders willen ook nog dat een kind tenminste naar een VMBO theoretisch leerweg gaat, dat is zeg maar de hoogste VMBO, maar nog liever natuurlijk naar HAVO en helemaal het liefst naar VWO. 70% van de docenten op de basisschool wordt daarom gepoest door ouders om een hoger schooladvies te geven. We gaan het hebben over dat negatieve imago. Ik zie zelf ouders vaak bronken met het schooladvies van hun kind als die kinderen naar de HAVO of het VWO mogen, maar oh, oh, oh als je een VMBO-advies krijgt, dan kom je in dat afvoerpukje terecht. Dat is raar. Maar het vmbo en het beroepsonderwijs is superbelangrijk voor onze economie en ons dagelijks leven. Dus hoe krijgen we het voor elkaar dat ouders weer trots worden dat hun kind gewoon een vmbo-advies krijgt? Daar gaan we het over hebben. Eerst met Max Hoeveijzers, 40 jaar al in het onderwijs. Eerst als scheikundeleraar, directeur van een vmbo en nu als onderwijsinnovator. Mooi scrabble wordt ook weer. En directeur van Building Breda. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst, hoe kan het nou? We hebben steeds meer timmermannen nodig, meer monteur, meer schilders, meer loodgieters... Dan zou je toch zeggen, die beroepsopleidingen moeten vollopen. Ja, zo is dat. Maar de belangstelling daarvoor uh, neemt alleen maar af. En dat heeft dus niet te maken dat men geen uh, vakman zou willen worden. Maar dat heeft te maken met, uh, wil ik daarbij horen? Of wil ik liever bij die andere groep horen? Dus ze willen wel vakman worden of vakvrouw? Ja. Maar ze zijn niet bereid om die opleiding op die plek te doen. Dat komt er eigenlijk op neer. Het komt er op neer zo, dat je het een gevoel hebt dat je bij de verkeerde mensen terechtkomt. Eigenlijk zit dat in het systeem van... als je een goede CITO-uitslag hebt, dan mag je naar HAVO-VWO. Ja. En je moet, als dat niet zo is, moet je naar het VMBO. En o dat moeten, dat geeft een negatief beeld. Daar moet je niet terechtkomen. Dat is eigenlijk uh, de, de gedachte van kinderen uh, in, in die leeftijd. Is dat de gedachte van die kinderen van 12 jaar oud... of is dat de gedachte van de ouders? Dus, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ouders en kinderen. Ja, maar wie zijn er eerst? Dat is wel interessant natuurlijk. Die kinderen denken toch niet dat ze uh, op hun elftes ochtend wakker worden? Nou, daar moet ik niet komen. Ja, ik, ik denk dat het de ouders in eerste instantie zijn. Maar ik denk dat kinderen dat ook hebben. En hoe merk je nou in de praktijk dat het zo'n ontzettend negatief imago heeft? Hieruit natuurlijk. Maar zijn er meer voorbeelden waardoor je dat merkt? Uh, nou, ik, ik denk dat je het vooral, uh, vooral merkt in uh, de doelgroep die bij elkaar is. Hè? De, de, de Euh, zit je op de goede sport euh, zit je op de goede club euh, woon je in de goede straat al dat soort dingen euh, de kleuren in onze samenleving waar, waar tref je de meest gekleurde mensen aan op het vmbo en daar moet je dus niet bij wezen exact Exact, dus dat eigenlijk, is de Eigenlijk is het helemaal geen onderwijsprobleem, maar een groot maatschappelijk probleem. Het is een maatschappelijk probleem. Hier in de bus twee vmw docenten Margriet Haar en Lisette van der Belt. Eerst uh, Margriet Haar. jullie zouden de microfoon delen, dus uh, die wordt even overgegeven. Dat leerlingaantallen op het VMBO bij, uh, bij jullie, neemt dat af? Ja, neemt drastisch af. En wat is drastisch? Drastisch is dat wij drie jaar geleden nog 900 tot 1000 leerlingen hadden... en dat we nu tegen de 700 leerlingen zitten. Ze komen gewoon niet meer? Ze komen niet meer, ze, worden, uh, ja, ze krijgen hogere adviezen, blijkt... Want dat geldt ook voor andere VMBO's, ook in onze regio. Ze krijgen hogere adviezen en zijn dat terechte adviezen? Nee, het zijn geen terechte adviezen. Ik heb al jaren de intake en ik hou jaar bij wat de adviezen zijn. Ik vergelijk ze jaar samen met mijn collega VMBO-scholen. Vergelijken we wat de adviezen zijn en of dat ook conform de norm is. En dan blijkt het stevig als het te hoog geadviseerd is. Dus wat Max zegt, dat klopt eigenlijk... Die ouders proberen dat advies op te krikken... om maar niet in die afvoerput van het VMBO te Ik durf te niet, niet alle ouders, wel veel ouders. En niet alle basisscholen gaan daarin mee. Maar wel veel basisscholen. Dus daar zit nog een hele range in waar je het over kan hebben. Dat is luist... wel een duidelijke tendens. Oké, okay, laten we even luisteren naar een aantal leerlingen in Breda. Over hun schoolkeuze en over... we hebben het er al even over gehad... de ambitieuze maatschappij. Ik kreeg eigenlijk mafo-havo. En... Uh... Uiteindelijk heb ik toch besloten om MAVO te doen, want ik zou altijd nog hoger op kunnen komen. Zelfs nadat ik geslaagd ben voor mijn MAVO-examen. Mijn ouders hebben altijd wel zoiets van uh, dat ik altijd hoger heb gekund. Maar ze hebben me nooit echt uh, gepusht of zo om uh, iets hogers te doen. Ik heb wel een paar vrienden die zijn nu al geslaagd, die zijn voor mij geslaagd. En uh, die hebben wel, hun ouders hadden wel zoiets van: het moet altijd meer zijn. Maar dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ze zijn geslaagd op een lager niveau. Nou, ik denk dat dat ook iets heeft, met, uh, iets heeft te maken met de samenleving. Uh, want je ziet heel erg dat er gehamerd wordt op onderwijs en goed onderwijs en uh, hoge opleiding. Want we zijn een kenniseconomie. En ik denk dat, dat het daar wel mee te maken heeft. Dat uh, jongeren meer gestimuleerd worden om zoveel mogelijk eruit te halen. Misschien wat ze zelf niet helemaal waarderen. Maar dat dat wel gedaan wordt. Ik denk wel dat de kinderen steeds meer gemotiveerd worden... En, dan, en steeds de ouders gewoon blijven pushen van... met hun hoog niveau kun je meer dit en dat. Dat er dan ook gewoon meer wordt geluisterd naar de ouders... en meer wordt gekeken van je, hoe hoger hoe beter. Ik denk ook gewoon dat ouders graag willen dat ze ja, een hoger niveau willen doen. Omdat ze ook uh, graag willen dat de kinderen een goede toekomst hebben. En een goede baan en een goede baan, Mustafa Abou, onderwijsadviseur. het verleden ook actief in de gemeentepolitiek in Eindhoven. Gefeliciteerd, dus met PSV, maar ook vader. Uh, we hadden het net over ambitie van ouders, hè? Uh, met uh, Margriet Haar en met Max Hoewijzer. Ben jij ook zo'n ambitieuze vader? Uh, ik ben ambi ambitieus, maar wel rechtvaardig. Nou, zo'n mooie tegelswijsheid. Maar even, even je kinderen. Naar, ja. welk, naar welk schoolniveau heb je ze gestuurd? Uh, mijn oudste dochter uh, die doet nu uh, lerares Frans. Hij heeft HAVO gehaald, maar wel met pijn en moeite. Mijn zoon heeft eerst HAVO uh, gedaan. En daarna is hij uitgestroomd op VMBOT. En dit jaar doet hij examenjaar. Op VMBO. -t. Uitgestroomd, afgestroomd. Of, of afgestroomd, ja, ja. uitgestroomd. Hey, had jij ook een negatief beeld van het VMBO? bedoel, was je blij dat hij op de Haan was? Nee, hoorde? absoluut niet, nee. want ik heb ook zelf in het VMBO gewerkt. Het enige wat ik uh, van de uh, meneer ook net hoorde. Ja, van Max. Van Max, uh, er is gebrek aan in informatie naar in ouders. Die ouders die heel veel eisen van hun kinderen, daar is heel weinig uh, informatie naar ouders. Ze moeten naar basis of kader omdat ze een leerachterstand hebben. En daar moeten wij echt gaan investeren, want VMBO. MBO is een mooie beroep. Er zitten heel mooie beroepen. Als je maar weet wat je kunt bereiken. Maar als je een VMBO-diploma hebt, kan je nog niks. Je mag nog niks. Nou, daar ben ik niet met je eens. Nee, wat dan? Nee. Kijk, als je een K-diploma hebt... kun je nog altijd doorstromen naar niveau 4, MBO. Oké, okay, maar je, je kan nog niet aan de slag, zal ik maar zeggen. Je nee, moet dat ben je niet. Die okay. tijd, Kijk, ik kom uit een, uh, de tijd van de jaren tachtig. Ik ben in 1978 in Nederland gekomen. Eerst waar ik kwam, ik moest gelijk naar Altiers. De Altiers was de school. Nou, ik ben wat oud. Heel populair was die school. Uh, Het was echt... Ja. Ik moest daar naartoe. Maar, maar, maar, wacht, even, maar wacht even, op het VMBO doen ze eigenlijk hetzelfde als het LTS? Nee, de LTS? Nee, nee, nee, maar hoe kan het nou dat de LTS zo populair was... en zo'n VMBO nu zo ontzettend imagoproblemen nou, heeft? Ik, ik nou, ben, ik ben een product van de LTS. Ik ben met een diploma LTS ben ik gelijk naar streekschool gegaan. Vroeger had je de KMBO, kort middelbaar beroepsonderwijs. Dus ik had een baan en ik ging naar school. En na twee jaar had ik een MTS-niveau. Dus... Met praktijk en theorie. En nu hebben wij ongeveer hetzelfde. Alleen, het klikt voor geen fuck. Het Sorry. klikt voor geen fuck, alweer een ja. hey, nou Had jouw had jou kind een HAVO-advies, was dat eigenlijk te hoog? Dat hij uh, naar, het, naar, naar uh, het VMBO moest... Nee, mijn of, ja. kind had een HAVO, een ja. VMBO-advies. Ja. Toen ja. heb ik voor het hoogste gekozen om hem naar zijn mogelijkheden en competenties te laten ontdekken. Snap ik, maar hoe was dat nou voor hem? Want hij moest dus van HAVO naar VMBO. Ervaarde dit als een soort Nederlaag? Voor hem was dat een Nederlaag. Maar ik heb hem uh, doorheen getrokken: van nee, vanuit de MAVO, vanuit vmbo kun je heel veel bereiken. Dan okay. ga je gewoon naar niveau 4. Geen HAVO meer, ga je naar niveau 4. En daaruit kun je nog altijd naar HBO. Oké, okay, dus je bent niet alleen een ambitieuze vader, maar ook een uh, goede vader. Burgvalk, uh, ook vader hè, van. Uh, um, uh, die zit nu in 3HVO, maar die kreeg eerst een VMBO-advies, toch? Uh, VMBO-kaderadvies kreeg ze. VMBO-kader zelfs, dus en, ja. behoorlijk laag zou je kunnen zeggen. Ja, maar ik zou eigenlijk niet over laag of hoog willen spreken. Uh, in mijn ogen ging het, gaat het eigenlijk om uh, het passende onderwijs voor je kind. En als je daar echt uh, niet eens bent met het schooladvies wat er toen gegeven werd... Waar jij het niet mee eens was? Ik was het niet eens, omdat ik mijn eigen kind ken. Hm. En dan werd, eh, drie jaar geleden was het ineens een bindend schooladvies. Uh, en zij hadden de leraar het woord het zeggen. Maar wacht even, uh, uh, dat vind ik, ik wel interessant. Dus jij ziet dat advies, je denkt, ja, maar nooit niet. Ik ken mijn kind beter, uh, ik, ik ga een ander advies ja. halen. Is het zo gegaan? Nee, het is niet helemaal zo gegaan. We kregen een uh, voorlopig advies in november uh, van, uh, van dat jaar. Uh, daar twijfelden wij zeer aan. Toen hebben we zelf gekeken uh, van, hey, is dat nu ook zo? We hebben dat laten testen. We hebben dat ook aan de school voorgelegd. Die wilden niet met ons in gesprek. Die bleven bij hun VWO-kaderadvies. De test gaf namelijk HAVO-VWO aan. En uh, toen zijn we in een conflict met de school gekomen. Omdat, met name, niet omdat het te laag was... maar met name omdat het onderwijs niet passend was voor mijn kind. Oké, okay, uh, snap ik. Maar, maar was het toen moeilijk om uh, Rosanne op de HAVO te krijgen? Heb je daarvoor moeten leuren of, uh... Uh, het antwoord is ja. Het, uh, het enige escape die er uh, uiteindelijk was, uh, was uh, de cito toets uh, die achteraf uh, gegeven werd en die een positief uh, verschil mocht geven. Toen heeft ze een uh, advies gekregen voor, uh, voor een dakpanklas uiteindelijk. En, uh, uh, dat was Mavo. Een dakpanklas mag je even uitleggen? Ja, ja een dakpanklas was uh, in, in dat geval dat was een keuzeklas, zeg maar. Okay. Dat kon uh, uh, VMBO-theoretische leerweg. Uh, zijn, Was dat geen combinatie van kader voor klas dan? Ja. Ja. ja. Vraag maar Gieter Haar. Nog even, want dat wil ik wel van je weten. Zij kregen een VMBO-advies. Dacht jij ook van, ja, ik heb zo'n negatief beeld van het VMBO, daar moeten ze niet zitten? Of dacht je dat niet? Nee, verre van dat. Want uh, uh, zelf heb ik heel veel te maken met uh, MBO-leerlingen. En ik weet heel goed dat uh, de waarde van uh, dat soort leer, uh, uh, uh, leerlingen... En ik, uh, ik weet dat die ook heel gelukkig kunnen zijn. Dus uh, dat was mijn uh, issue niet. Het issue was echt uh, dat ja, ik in dit geval, of ik, eigenlijk zij zelf ook en, uh, en wij, het niet het passende onderwijs vonden. En dat okay. is het gekke wat er gebeurt. Oké, okay, maar jij bent dus gewoon opgestroomd terwijl uh, Van Abu uh, het kind is afgestroomd. Het kan dus ook op een andere manier. Ja, maar dat, dat is wel een moeizaam proces. Een moeizaam proces. Een moeizaam, een moeizaam ja. een, nee, proces, ruzie met de school en alles. Oké, okay, dat opraken. hebben we begrepen. Dat, is natuurlijk allemaal uh, dat was ook de, het eerste jaar dat het binnen schoolontvies was. Dat was ook het probleem. Uh, Lisette uh, van de beeld VMBO-docent. Zijn er veel kinderen die op de HAVO beginnen en dan uiteindelijk bij jullie terechtkomen? Um, van de HAVO krijgen we weinig niet zoveel binnen. Want de meeste mensen die van HAVO naar VMBO-T afstromen, willen liever naar een... Uh, of de VMBO-T-afdeling op die MAVO-HAVO-VWO-school... of naar een kleine MAVO-school. Uh, school. Wij krijgen ze wel binnen van uh, VMBO-T, die naar beneden afstromen. Zijn uh, er allemaal kinderen die net, he, wat je collega Margriet de zei... die allemaal misschien net iets te hoge adviezen krijgen? Uh, grotendeels wel. en Veel kinderen uh, hebben niet, zijn niet uitgebreid getest... Uh, dan doen wij wel een intake test. Wij willen zorgvuldig kijken, past een kind wel bij ons? Of hoort het kind toch op die HAVO? Uh, maar soms schrikken wij ook van die uitslagen. Ja, Oké, okay, nou hoor je net Burg Valk. Die zegt, ja, uh, we, we, dat advies klopte gewoon niet. Het was niet passend. Dus ik ben gaan leuren. Even mijn woorden. En uiteindelijk heb ik mijn dochter Rosanne uh, op de HAVO gekregen. Dat kan dus wel. Dat je daarnaast zit. Ik bedoel, je hebt ambitieuze ouders die te hoog inschieten. Maar je hebt ook ouders die zeggen, ja, maar dit is gewoon te laag. En die hebben het bij het rechte eind. Nee, dat klopt. Dat is dat de minderheid? Niet, ja, niet vaak. Dat zijn er niet veel. Laten we even luisteren naar een paar andere docenten over de voor- en nadelen van ambitieuze ouders en leerlingen. U hoort Jaap Omer, directeur van een praktijkschool, Louise Elvers, onderzoeker en een docenten, Claudia. Het niveau wat mijn dochter doet nu op school is um, ja, MAVO, VMBO. Uh, en eer, het advies dat ze gekregen heeft is in eerste instantie HAVO geweest. Ik heb haar toch op een lager niveau gezet omdat ik uh, voor mijzelf het idee had dat ze het op de HAVO niet zou gaan redden. En ik wilde niet dat ze al gelijk het eerste jaar uh, weer een heel stap terug zou moeten gaan zetten. Um, voor mijn gevoel is het beter om wat van naar beneden en dan steeds hoger te klimmen dan hoger te beginnen en lager te gaan. En je ziet eigenlijk dat de leerlingen die op het hogere niveau... Uh worden geplaatst, het daar meestal ook wel redden. En dat is eigenlijk ook niet zo gek, omdat je eigenlijk ook als je leerlingen dus in een hoger niveau plaatst. Dan zitten ze dus ook met kinderen in de klas die een wat hoger niveau hebben. Je geeft ze onderwijsaanbod dat het op dat hogere niveau is. Je hebt ook verwachtingen en toetsen die uh, dat niveau uh, hanteren. En daar gaan leerlingen zich naar gedragen. Waar het om gaat is dat ik op dit moment zie dat kinderen met het bijvoorbeeld gemengd advies MAVO HAVO die gaan altijd naar de HAVO. En uh, een deel daarvan, uh, van dat, dat gemengde adviesgroepje, uh, zal het niet redden en moet dan afstromen. En die lopen eigenlijk tegen een teleurstelling aan en ook tegen een, een soort van falen. Als, het als je leerlingen zo sterk van elkaar scheidt en dan een aparte scholen onderbrengt, zijn de negatieve consequenties heel groot als je het niet haalt. Het is bijna zeven minuten over half negen. U luistert naar het programma Questies En wij discussiëren over wat men wel eens het afvalputje noemt van de onderwijsmaatschappij, het VMBO. Uh, Margita, als ja. kinderen nou terug moeten, hè, uh, van HAVO naar VMBO of wat dan ook, krijgen ze een knak? Ja, absoluut. En wat absoluut. is dat voor soort knak? Uh, ze zijn ontmoedigd. Ze hebben eigenlijk, uh, nou, wat je eigenlijk heel erg merkt is dat ze ook niet hebben kunnen voldoen aan de wens van ouders vaak. En uh, bij de laatste bijeenkomst, nou, dan doen Lisette en ik geven samen een, uh, een voorlichting. En die wordt eigenlijk ook gegeven door een jongen die dan, of een meisje die ook bij ons is ingestroomd. En ik weet op het moment dat wij zeiden, dat is een hele mooie nieuwe ontwikkeling, is de doorstroom van VMBO naar beroepshAVO. Ja. En uh, wij hebben ook dan vertel je van, joh, er zijn nog zoveel mogelijkheden. Er is nog zoveel kansen. En je hebt een andere weg. En er is nog heel veel optie om dat te bereiken, wat je wil bereiken. En dan zie je een zucht, je zag mensen aankijken, je ziet kinderen, hun ouders aankijken. Van, je, je merkt het hè. het doet mij ook echt wat. Want dan merk je gewoon dat die kinderen gewoon blij zijn van oh, dus er zijn nog mogelijkheden. Ze hebben zo het gevoel dat ze gefaald hebben. Want blijkbaar, blijkbaar denken ze als ze bij jullie komen... van ja, dit, dit is het einde, dit is de afgroep. ik heb gefaald ze schamen zich naar hun ouderstoel... of naar, naar hun neefjes, neefjes, vrienden. Maar ook neefjes, naar de kinderen vrienden. die ze weer ja. gaan ontmoeten. Okay. Want ze hebben afscheid genomen op de basisschoolgroep 8... waar vorige week nog een ouder tegen mij zei van... Uh, ja, hij moet naar de Brink. Of hij moet naar het VMBO. En uh, waarvan wij zeggen, hoezo, moet. Het is hartstikke leuk. Maar dan komen ze dus uiteindelijk na een jaar of anderhalf jaar... toch weer bij hun vriendjes in de klas. En dan moeten ze weer bevriend worden, ja. Lastig. Zeg Burgvolk ja. uh, Burg nog even. De, de, de, jouw kind ging, had dus een VMBO-advies, ging naar de HAVO. Was jij niet uh, s'nachts hier bij bang van... oh, god, straks gaat ze falen? Uh, natuurlijk zit dat risico erin. Het was natuurlijk uh, de... Het advies van de school in dit geval... ten opzichte van het advies wat wij zelf hadden... of in ieder geval de gedachten die we hadden... en het advies van de NIO-test uh, die we hadden. Dus ja, die kans die was wel degelijk. Maar dan had ze nog steeds, ze is nu HAVO gaan doen een niveau lager had, makkelijk gekund. En daar waren we wel van overtuigd dat het kon. Over die adviezen gaan we zo nog verder praten. Eerst nog onze laatste gast, althans die nog niet aan het woord is geweest. Een specialist studiesucces van de Hogeschool Rotterdam. Al eerder bij ons in de bus geweest, Jean-Marie eh, Molina. En vandaag wacht eerder dit jaar naar buiten dat ruim 75 ja, u hoort het goed, 75 van de leraren... door ouders onder druk wordt gezet voor een hogeschooladvies. Dat kan lichte druk zijn, maar ook matig of ernstige druk. Eh, Jean-Marie, verbaasd daarover? Nee, helemaal niet verbaasd. Want dat is de wereld waarin we nu leven. 75 procent? Ik ben er niet verbaasd over. Drie op de vier? Nou, laat ik een voorbeeld gebruiken van net in dit gesprek. Ik, ik heb net goed geluisterd en het valt me op... hoe bijna elk deelnemer hier kijkt naar falen. Ik heb jou ook net horen zeggen, dan heb je gefaald... Maar hoezo heb je gefaald op het moment dat je iets hebt gedaan dat net iets te hoog gegrepen was? Dan heb je geleerd dat dat is iets wat je nog niet kan. En dat je iets anders wellicht zou moeten kunnen. Ik vind dat dit, dit is juist waar het probleem ligt. Het feit dat we mensen categoriseren op basis van van tevoren uh, vastgestelde categorieën. En vervolgens doen we alsof wanneer mensen niet voldoen aan onze onverwachtingen. Dat er iets mis is met die persoon. Oké, okay, je hebt me aangesproken op een fout woordgebruik. Het zal echt niet alleen maar het woordgebruik zijn wat fout is. Maar nog even iets anders. Uh, tegenwoordig kan je behoorlijk verdienen hè? als loodgieter, als timmerman. Mm -hmm. um, meer dan uh, als je een hbo-opleiding hebt en je wordt een of andere administratief medewerker. Ja. Yeah. Uh, dat zou voor ouders ook een reden moeten zijn om te denken... nou, dan komt mijn kind veel beter terecht. Want hij verdient, gaat meer verdienen. Nee, want de maatschappij wordt, wordt, wordt aangestuurd door aanzien... door status, door het gevoel van ik ben goed. En, en we hebben vastgestelde patronen van wat goed is. Iemand die goed is, is hoog opgeleid, heeft succes... heeft bijna niet gefaald, doet het altijd goed. Oké, okay, hey, je gebruikt het woord gefaald. Ja. Um, als je nou nu een oproep mag doen, hè? het is, het is uh, elf over half negen... Ja. en het is zondagavond je mag nu via de radio een halve minuut een oproep doen aan die 75% ouders. Dan moet je het kort doen en bondig. <coughs> nou, wat zeg je ze dan? Mijn oproep aan ouders is ten eerste één... kijk naar wat goed is voor jouw kind... Goed onderwijs is onderwijs die, die recht doet aan, het, aan de persoon van jouw kind. Dus help je kind met de keuze te maken van het onderwijs waarvan het kind blij wordt. En niet vanuit de verwachting van de maatschappij. En daarnaast wil ik ook tegen de maatschappij zeggen. Niks gaat veranderen totdat wij uh, erkennen dat wij het probleem zijn. Want wij hanteren wat ik noem en wat andere uh, wetenschappers noemen de fixed mindset. Wij denken dat er maar één manier is om succesvol te zijn. En als wij... Nou, daar nou na zouden kijken en zouden erkennen dat de weg naar succes voor iedereen anders is en anders mag en dat is oké, okay, ja. dan hebben we niet meer deze discussies over afvoerputje VMBO. Want VMBO-mensen zijn ten eerste mensen, kinderen. Dus laten we eerst kijken wat is goed voor het kind en daarna praten we over de andere dingen. Het was iets langer dan een halve minuut, dat was maar het was daad. wel recht uit je hart. Uh, even horen, want dat hebben we opgenomen deze week... hoe leerkrachten omgaan met wat wij dan maar even poesjerige ouders noemen. Een leerkracht volgt een uh, leerling jarenlang. En dat advies is ook echt wel uh, door uh, iemand die daarin gespecialiseerd is ontwikkeld of uh, vastgesteld. En ik vind het jammer dat uh, ouders daar niet mee akkoord gaan. Vooral ook omdat uh, de leraar en ouders hebben dezelfde belangen. Ze willen allebei het beste voor het kind. Maar het beste is niet altijd een hoger schooladvies. Uh, zelf merk ik daar als docent... Uh, uh, niet zo heel veel van. Ik ben zelf werkzaam op het VMBO. En vaak is het natuurlijk zo dat ouders zich vooral afzetten tegen het VMBO. Omdat ze vinden dat hun kind meer kan dan dat. En uh, ik vind dat heel erg zonde. Het, het zou heel erg samen moeten zijn. Het is natuurlijk heel erg treurig dat uh, scholen en ouders tegenover elkaar staan... als het gaat om het vinden van een passende route voor een leerling. Maar dat heeft ermee te maken dat scholen middel Middelbare scholen vaak koersen op een conservatieve niveau in schatting. En ouders het gevoel hebben van, ja maar geef hem nou de kans. Want als je het voordeel van de twijfel krijgt, red je het ook wel vaak op dat hogere niveau. Dus dan krijg je een enorm gestegel over dat niveau. Jean-Marie Molina nog even. Er is een onderzoek van FNV geweest, onder 134 schoolleiders. Dat ouders steeds vaker dreigen, het komt een beetje over het Amerika, met een rechtszaak om hun gelijk te krijgen. Om hun kind ergens plaats te krijgen. Kan je die trend nog terugdraaien eigenlijk? <kwijnt> Nou, ik denk dat die trend moeilijk is om terug te draaien. Omdat de, de, het idee van, van wat goed is en wat succesvol is steeds groter wordt. En steeds toeneemt van hoe hoger we de eisen leggen, hoe beter uh, we zijn. Ik zie dat niet makkelijk terugdraaien. Nee. Dus niet. Ik ga het uh, even niet meer hebben over, laten we maar zeggen, pushen de ouders. Maar ook over iets anders dat misschien het negatieve imago ook wel beïnvloedt. En dat is dat er eigenlijk heel veel onbevoegde leraren en leraressen... er zijn bronnen die zelfs spreken over 25 voor de klas staan. En dan is het misschien niet zo gek dat veel ouders het VMBO als een doemscenario beschouwen. Want ja, onbevoegde leraren voor de klas, dat wil ik mijn eh, kind niet aandoen. Hoe erg is dat, Jean-Marie, dat, dat 20, 25 procent van de docenten op het VMBO niet bevoegd zou zijn? Ik denk dat het, dat het erg is wanneer kinderen onderwijs krijgen... van mensen die niet alle kennis, vaardigheden en competenties bezitten... om dat te doen. Maar ik denk niet dat, dat je alleen maar op het VMBO onbevoegde uh, uh, docenten tegenkomt. Ik denk dat, dat omdat dat een probleemgebied is dat we daarover hebben. Ik vind dat onbevoegde docenten nergens terecht okay, moeten komen. Oké, okay, nou, dat, dat is natuurlijk een mooi punt. Okay. Maar hoe meer je daar op het VMBO hebt... Ja, hoe groter de kans dat, dat ouders gaan denken van... Uh, nou, als er onbevoegde docent is, dan wil ik dat niet hebben dan wil ik dat niet hebben. Ja. Uh, aan de telefoon uh, Vincent Fiddelaar, uh, docent. Krijgt veel leerlingen met een VMO-diploma die naar de HAVO willen. Uh, Vincent, goedenavond. Hallo. Zegt dat niveau van die VMO-leerlingen... is dat door de bank genomen hoog genoeg om uh, de HAVO aan te kunnen... of gaat het vaak mis? Uh, nou, dat is uh, per individu ook nogal verschillend. En uh, ik werk zelf op de FAVO. En, uh, het volwassen ja, onderwijs, hè? Ja. Ja, dat is voor volwassenen ja. onderwijs. En daar uh, is de drempel wat lager voor uh, VMBO-leerlingen om uh, naar de HAVO te gaan. Oké, okay, maar zommeren die zijn, hebben dan ja, Maar die zijn boven de, de 16. De, dus dat is uh, Ja, maar sommigen hebben ook al één uh, of twee jaar mbo achter terug. Dat vonden ze daar niks. En uh, ja, het is een hele worsteling. Het grote verschil is toch wel. ...dat op het VMBO gaat het vaak om reproductie. uit je hoofd leren kom je heel in. Maar op de HAVO is het vraagt er toch een uh, hoger theoretisch denkniveau... ...en gaat het om het toepassen uh, van kennis en dat ook het inzicht hebben. En dat is toch wel heel moeilijk voor ze. Plus dat er een extra vak bij komt. Dus het, het, het niveauverschil tussen VMBO-TL en HAVO is aanzienlijk... Okay. Maar ja, ik denk ook zelf, als je hard werkt en gedisciplineerd bent... dan kom je gewoon heel eind. Oké, okay, dat is dus over de vaardigheden die dan vaak ontbreken. Dan hebben we het ook net over uh, onbevoegde of niet geheel bevoegde docenten. Dat je die natuurlijk overal hebt, maar op het VMBO uh, in ieder geval meer. Is dat dan nou ook nog een extra push om, ik durf het bijna niet meer te zeggen... het VMBO uh, tot afvalputje te verklaren? Nee, nee, nee, ik geloof dat niet zo. Kijk, je kunt bevoegd zijn, uh, intellectueel, goed boven. Stof staat, maar uiteindelijk is het ook heel belangrijk of je, uh, of je goed met die kinderen kan omgaan... en of je ook in staat bent om het kort en bondig allemaal uit te leggen. Ik denk dat bekwaam nog belangrijker is dan bevoegd... zolang je maar wel boven de stof staat en ook in staat bent om vragen te kunnen beantwoorden. Ik uh, ga, uh, laten we maar zeggen, het chagrijn even verlaten. We hebben het gehad over het slechte imago, we hebben het gehad over pushende ouders... we hebben het gehad over leraren die niet bevoegd zijn... We kunnen natuurlijk ook even over de oplossingen. Max Hoefijsers, uh, je hebt een plan voor een soort super-VMBO. Ja, zo noem ik het maar even. Ja. Kan je het uitleggen? Nou, het is, het is zo dat in deze stad... Uh, zijn we al tien jaar met een coöperatie bezig. De schoolbesturen hebben zich verenigd in een coöperatie. En uh, daarin werken ze samen. En met name ten aanzien van het VMBO... is er in het verleden een plan gemaakt... om de scholen anders in te richten. Uh, men heeft... Uh, zelfs één VMBO-school opgedeeld uh, over de andere. En hele duidelijke profielen van uh, VMBO-scholen gemaakt. Dat heeft de eerste jaren uitstekend gewerkt. Toen hadden we per jaar een groei van 10% van het aantal leerlingen... in het uh, VMBO van deze stad. Nu is dat weer wat uh, teruggelopen. Maar nu uh, zeggen we eigenlijk... Uh, de reductie van het VMBO is zover uh, doorgegaan dat je eigenlijk moet zeggen dat het VMBO eigenlijk geen goed alternatief meer is... in, de, in het keuzepatroon, in het keuzepalet uh, voor kinderen voor het voortgezet onderwijs. En ja. dat betekent eigenlijk dat je, dat je zou moeten zeggen... het VMBO moet in zichzelf meerdere niveaus hebben. Er zijn heel veel HAVO-leerlingen die voortdurend vragen... waarom moet ik dit leren, meneer? Zij leren dagelijks alle lessen... Allemaal uit boekjes. En zij willen ook wel eens iets maken, iets, iets uh, exploreren, uh, een drone testen, uh, een robot in elkaar zetten en uitproberen. Wil ja, ik ook wel, lijkt me leuk. Ja. Ja. En dus is het ons plan hier om een technologiecentrum te maken. En dan moet je je voorstellen dat gaat plaatsvinden bij een VMBO-school waar ook MAVO, HAVO en vwo kinderen komen... en die in het kader van hun exacte vakken... of in het kader van hun profielwerkstuk... samen met VMBO'ers euh, euh, robots euh, maken, robots in elkaar zetten... Euh, prototypes van dingen bouwen, samen met MBO-leerlingen... en dan, dat er een milieu is waar, waarin je kunt zien... Dit is mijn toekomst. Dit vind ik interessant. Dat kan je ook op de gezondheidszorg. En okay, de andere je, je maakt het dus leuker, je maakt het perspectiefvoller. Je ziet wat je later eventueel kan absoluut, gaan doen. Absoluut. Is dat wat, Jean-Marie Molina, deze oplossing? <coughs> nou, ik, um, wat ik me zat af te vragen is... maar lost dat het probleem eigenlijk op? Want volgens mij, het, daarmee blijven we eigenlijk hetzelfde zeggen... het VMBO is niet zo erg. Maar volgens mij gaat het daar niet om. Of het nou goed is of leuk of wat dan ook. Het gaat erom, past het onderwijs bij het kind? Ja. En volgens mij moet dat de boodschap zijn. Ja. Jij, Jij ja. gaat naar het VMBO omdat ja. dat het type onderwijs is... die past bij jouw leer- en En ja. Daar ben ik het van harte mee eens... En eigenlijk zou je veel gedifferentieerder moeten kijken dan alleen maar er is een MAVO, er is een HAVO, er is een VWO en er is een, VWO, een kadergericht de beroepsweg. Volgens mij is het VMBO, wat aantrekkelijk is aan het VMBO... nog steeds iedere dag wat ouders te weinig realiseren. Maar die ouders die het wel realiseren, die hebben we ook. En die zien gewoon dat kinderen op het VMBO... in de context van een praktijk gewoon echt opleven. En echt geweldig goed doen. Dat hoor ik jou ook zeggen, uh, als je het hebt over de nieuwe opleiding. Maar dan trekken we, prima, trekken we ook nog mensen. Prima, maakt het nog leuker. Deze context maakt ook dat kinderen snappen waarvoor ze dingen doen. En wij hebben ook legio voor. Want afvalputje, oh ja, ik word er zo boos over. Want we hebben ook leerlingen die niveau 2 halen bij ons. En die stapt uh, vier jaar geleden uit zichzelf nadat hij horeca gedaan heeft. Die bedenkt, s avonds, ik ga morgen met de trein naar Zwolle. En stapt daar aan en die belt bij de liberei en zegt, ik kom hier werken. En wat dat kind geleerd heeft, is initiatief. Ja. Is durven, ik weet waar ik ga... Ik weet wat ik vertrouw. Ja, ja. En dat is wat kinderen moeten ja. leren. En dat leren heel veel kinderen echt op het VMBO in een andere context. Een betere context. Daarom moeten ze ook niet op de HAVO zitten. Want dat is abstract. Dat is veel verder weg. In die hersenen denken anders hebben we een en, langere weg nodig. En je, zou kunnen maar, zeggen, en, da, en je zou kunnen zeggen dat is gewoon niet bekend. Dus het hele adviestraject... Onbekend maakt onbemind. Het, het adviestraject gaat over je voorbereiden op een citotoets. En een gesprek over jouw niveau. Maar wacht, even, maar, niet over... maar wacht even. We hebben het in het begin van de uitzending over die VMBO-advies. Die een heleboel ouders dan te laag vinden. Um, het is blijkbaar, tenminste zo hoor ik jou, maar niet. Gewoon eigenlijk onbekend dat je op het VMBO, A, heel goed wordt opgeleid. B, daarna hele leuke dingen kan gaan doen. Is ja. het, is het, is het, maken jullie gewoon te weinig... We maken te weinig contact met elkaar. Dan ga ik hoe naar mijn buurman dan? kijken. Dan? dan denk ik van, nou, misschien moet er toch meer overlegd worden met elkaar. Basisschool, Maar met wie maak je te onderwijs? weinig contact? Ik denk uh, met de ouders die terecht, zoals mijn buurman de vraag heeft. En we hebben al lang uitgewisseld. Waar zat dat probleem? Begrijpend lezen, rekenen. Uh, we mogen niet meer testen van de overheid. Want uh, de CITO was niet meer goed. Want we moeten dus allemaal sneuven. Maar, maar als wij met elkaar overleggen ja? en ja? vertellen wat de prestaties zijn die een kind gemaakt heeft uh, via het uh, volgsysteem. Dan kunnen we allemaal feilloos dat okay, doen. Maar even naar het begin, voor je dat volgsysteem hebt, de, de, die adviezen, ja. he, Burg ja. dat, dat zijn bindende adviezen. Ja. Maar, maar jij zegt ook tegelijkertijd, die adviezen zijn niet goed. Ik heb in, in, uh, soms zes, wel bindende. en soms niet. Ja, nee, en maar, als ouders daar twijfels hebben, dan vind ik dat ouders en de school en de basisonderwijs gaan bij elkaar zitten. Maar het is een bindend advies. Leggen. Alleen als je ziet of ja. veel hoger is, dan. Ja, het is natuurlijk belachelijk. Laat ik daar heel duidelijk in zijn. Huh? Want even zo hard gaat het de andere kant op. Maar omdat ja. je wel omhoog mag, maar niet uh, omlaag. En niet omlaag, is, is, is dat je tref je veel vaker. Ja. dat te hoog zijn geadviseerd. En is er eigenlijk wel... ...vraag ik toch ook maar even vanuit eigen ervaring... Ja. ...wel als te selecteren op elfjarige leeftijd? Nee, ik denk dat je helemaal niet moet selecteren. Dat wil zeggen, ik denk dat je gewoon jaarlijks... Op de, ja. ...vanaf de basisschool zijn... ouders mee moet nemen... ...en moet kijken waar staat uw kind. Ik heb 35 jaar in het middelbaar beroepsonderwijs gewerkt... ...en ik heb geleerd dat dat lange processen zijn... ...die kinderen en jongelui doormaken. En dat, en dat je eigenlijk moet nadenken over wat is voor mij de beste leerweg. Ik heb een dochter die een MAVO-HAVO-advies had... en die naar de MAVO is gegaan, naar het mbo is gegaan... Oh, okay. en op het mbo is geëindigd. Even, bij de, vies. Even bij de vis. CITO afschaffen, binnen de schooladvies afschaffen? Um, ja, ja. Als, als enige instrument wel. Er is veel meer nodig. Kinderen moet je twee jaar lang meenemen over hun toekomst. Nou, ik, la, ik wil wel iets daarop tegen. Want ik ben het eigenlijk... Ze aan de ene kant Marien. denk ik van... ja, we kunnen wel zeggen de CITO-toets afschaffen. Maar we, we, dit is onze wereld. Onze wereld is een wereld van categorieën. Dus we kunnen niet zeggen... Ah, laten ze we al niet alle, wacht even, we kunnen niet zeggen... laten we alle categorieën afschaffen. Want cognitief redden we dan niet. Maar aan de andere kant... Mo moeten we ook gewoon kunnen zeggen... dat intelligentie iets is dat dynamisch is. Want ja. daar, daar ja. ligt het aan. Wij denken dat intelligentie... Uh, statisch is. Je bent dit en dit is wat je... Altijd zal zijn. Daarom hebben we die bindende ik denk adviezen. Nee, maar daar ben ik ja, het met je eens: van die bindende adviezen. Maar daar zit het probleem. Mostaf Abou? Ja, zo net werd het uh, woord profielen uh, genoemd. En bij het VMBO praten we over sectoren. Nou, juist bij die sectoren van VMBO-leerlingen bij het derde jaar is nog steeds geen keuze bepaald. Dan bepalen ze pas in het vierde en dan ben je te laat. Dus de voorbereiding naar het MBO is weer falikant failliet. Want de kans dat je weer de verkeerde beroepkeus uh, maakt is heel erg aanwezig. En daardoor krijgen we dan de uitvallers. We praten nou niet over uitvallers binnen een kader aan basis. Ook de aansluiting naar het MBO sluit niet aan. Dus ook binnen het curriculum van het MBO klopt ook niet. Okay. sluit niet aan bij het VMBO. En en oh, nou, Oké, okay, nou hebben we een, heel, we hebben een heel negatief inspectierapport deze week gekregen. Nou hebben we hier een discussie. We hebben ook, gelukkig zou je kunnen zeggen, nog een kabinet. En zoals twee ministers van onderwijs. Wat moeten die doen, nog dit jaar, om het VMBO uit de slop te halen? Als het aan mij lag, ik zou heel graag basis en kader terugbrengen naar ambachtelijke scholen. Uh, MAVO, HAVO VWO, de eerste twee jaar brugklassen, Geen adviezen, dus laten ze zich daar ontwikkelen. En dan het derde jaar kunnen ze instromen HAVO VWO of MAVO. Uh, Samenwerken tussen PO en VO. En volgens mij de laatste jaar zijn ze, tegen over, ze zijn de de onderwijzen, zijn onderwijzen. tegenover elkaar gezet, omdat uh, op allerlei manieren besloten is wat er moest gebeuren zonder Goed, dat het geval. gewoon een school maken voor 4 tot 18? Zo dat het. lijkt me ook prima. Uitstekend. Maar, maar ook een, een, niet te groot, want er, er moet een, een pedagogische setting ja, zijn. Maar ook, zijn ook een, maar ook een campagne waarin we uh, ter discussie stellen... wat intelligentie nou is en wat dat betekent in onze maatschappij. Want we kunnen wel al deze dingen gaan doen... maar onze bottom line blijft nog steeds. Hoe hoger opgeleid, hoe beter je positie in de maatschappij... En dat moet eerst aangepakt worden. En Zo dat, hem, samen. Dat, dat moet eerst aangepakt worden. Um, uh, Lisette van der Belt, kort. Ja, ik denk dat we ook vooral moeten luisteren naar wat de kinderen willen. Waar voelen de kinderen zich fijn? En we gaan nu allemaal praten over overheidsbeleid, over ja. testen wel of niet. Maar laten die ouders en die scholen met de kinderen gaan praten. Waar wil jij? Jij haalt het niet op de VMWOT. Jij haalt onvoldoende. Wat wil jij? Gaan we dan bijlessen doen? Gaan we allerlei testbureautjes oproepen, inschakelen om het omhoog te krijgen of gaan we luisteren naar het kind. Jouw pleidooi aan het eind van deze uitzending is... we moeten niet over ze praten, maar we moeten met ze praten. Absoluut. Iets wat we in de maatschappij wel vaker vergeten... als het om de doelgroep gaat. Um, tot zover deze uitzending. Ik wil jullie hartelijk danken. Maar nog even een berichtje op Twitter, vond ik wel mooi... van George de Vivre. Dat zal wel een schouwnaam zijn. Uh, zij hoorde iemand zeggen, als je een VMBO een naam geeft... met college erachter, of het MAVO noemt... dan lijkt het al minder erg. Als we nou gewoon eens ophouden met het VMBO proberen neer te halen... is de vraag die Joyce stelt, ze zegt... wellicht tijd voor een dikke staking van alle praktisch opgeleide mensen... zodat het omhooggevallen klootjesvolk hen eindelijk eens leert waarderen. En wat denkt u? Laat uw mening horen op Facebook. Op de Facebookpagina van Christies. Tot zover deze uitzending. Zometeen Radio Doc. Ik wens u een prachtige, mooie, bijna zomer. Zondagavond. Tot volgende week.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 Op half twaalf. Aventio Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Werkkapitaal nodig? Kijk op credion.nl voor de adviseur in de regio. Hé, hey, ga je mee naar het strand? Ja, goed idee. Ga je mee een dagje shoppen? Eh, uh, ja. Leuk. Ga je mee naar de... Oh. Uh, alweer.